Jobboot met het NOS Journaal. De politie is bezorgd over het grote toename van het aantal zware wapens... zoals pistoolmitrailleurs waar de politie zorgen. De afgelopen 2,5 jaar zijn er bijna 24.000 vuurwapens in beslag genomen. Blijkt uit cijfers van de nationale politie, die de NOS in bezit heeft. De politie verwacht dat daar voor het einde van dit jaar... nog ruim 2500 vuurwapens bij komen. De aanpak van zware wapens is nu door de politie tot topprioriteit verklaard. Volkswagen heeft in Duitse kranten een paginagrote advertentie geplaatst... waarin de autofabrikant het boetekleed aantrekt voor het dieselschandaal. Het bedrijf zegt er alles aan te zullen doen om het vertrouwen van de klant terug te winnen. Door het dieselschandaal heeft het imago van Volkswagen een fikse deuk opgelopen. De automaker moet 11 miljoen auto's terugroepen voor nieuwe software... omdat met de huidige software de uitstoot van schadelijke stoffen op de weg hoger is dan op de testbank. Een militaire coalitie van Syrië, Irak, Iran en Rusland is noodzakelijk om terreurgroep Islamitische Staat effectief te kunnen bestrijden. Dat heeft de Syrische president Assad gezegd in een interview op de Iraanse televisie. Deze coalitie moet zegen vieren, anders dreigt eerst Syrië en op termijn ook de hele regio te worden vernietigd, zegt Assad. Een grote groep Ajax-supporters is vanochtend aangehouden bij Sportcomplex De Toekomst, naast de Arena in Amsterdam. Ze waren de kantine ingegaan, terwijl het niet mocht en wilden niet weggaan. Daarop werd de ME ingeschakeld. Meer dan 100 mensen zijn opgepakt voor huisvredebreuk, het verstoren van de openbare orde en openlijke geweldspleging. Ajax heeft vanmiddag thuis met 2-1 verloren van PSV. Bij rust stond het 1-1. In de 79ste minuut viel de beslissende treffer. Beide goals van PSV werden gemaakt door Pereiro. De andere wedstrijden van vanmiddag in de eredivisie. De Graafschap Feyenoord 1-2. Vitesse Groningen 5-0. En AZ Twente is net begonnen. Het weer volop zon, vanavond is het helder, vannacht toenemende bewolking. Morgen overwegend bewolkt, eerst nog droog. In de avond vooral in het zuiden kans op een enkele bui. Het wordt net als vandaag, morgen 17 tot 20 graden. Dit was het en ooit. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat Viede tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. Verderop tussen Gooimeer en Muiden 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Daarna met sms gevuld Eén bericht, terugbericht, geen bericht Shit, het spanning aan het wachten op het geluid van de Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Nee, maar verre van de player, dus speelde het op safe. Vroeg om mijn eerste date ergens in een Pitores-café. Zo gezegd kwam ze rustig aangewandeld Een overduidelijk geval van elegantie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 have to put it right back with the rest that's the way it goes i guess Baby,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 Kijk, ik It must have been a doozy I had 200 dreams At least I found my pillow Cause I can't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 Coming See